Ik zal ook in het kort een vertaling geven van de preek in het Nederlands. Ik kan zeggen, ik ben verder gegaan op hetgeen wat ik vorige week heb verteld. Namelijk het gezinsleven. En vandaag heb ik mij gefocust of gericht op de problemen die zich voordoen tussen de man en de vrouw. Allereerst heb ik aangegeven dat er geen gezinsleven bestaat of er bevinden zich problemen daarbinnen. Er is geen huis te vinden waar twee mensen met elkaar leven, man, vrouw, kinderen. En er heerst niet een sfeer, soms een sfeer van oneenigheid, van problemen, dat hoort erbij. Soms is de situatie zo aangenaam dat de man en de vrouw denken dat zij de meest gelukkige mensen zijn op aarde. Maar soms gebeurt er iets, doet zich iets voor, waardoor de sfeer verpest wordt. En dat is logisch, dat heeft iedereen. Denk niet dat jij uniek bent wat dat betreft. Iedereen kent problemen binnen zijn gezin. Maar natuurlijk is de vraag, hoe dienen wij met deze problemen om te gaan? Dat is de vraag. De meeste mensen gaan op een verkeerde wijze om met deze problemen. Waardoor de problemen nog meer escaleren. Waardoor de problemen groter worden. Maar zouden wij deze problemen zodanig verhelpen dat wij ons geduldig opstellen... Ons wijs opstellen. Als wij onze woede zouden kunnen onderdrukken op dat moment. Dan zouden alle problemen werkelijk verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daar blijft er niks van over. En daarom heb ik gezegd. Ik wilde vandaag natuurlijk de duur van een preek laten niet toe. Om uitgebreid te spreken over het gezinsleven van de profeet. Dat kan niet. Maar ik heb enkel en alleen verwezen. Naar een aantal voorbeelden. Van problemen die zich voordeden in het huis van de profeet. En hoe de profeet daarmee is omgegaan. En dat moet in Zalda voldoende zijn. Om een aantal van onze grote problemen op te lossen. Allereerst heb ik een prachtige uitspraak aangehaald van Abu Derda. En wat is deze man toch wijs. Hij zei tegen zijn vrouw het volgende. Als je ziet dat ik boos ben. Ik borst bijna uit in woede. Dan moet je mij tevreden stellen. Dan moet je mij mijn gang laten gaan. En probeer mijn woede enigszins te dempen. Of te sussen. En als ik zie op mijn beurt. Als ik zie dat jij weer boos bent. Dan doe ik hetzelfde. Dan probeer ik jouw woede te sussen. Alleen dan, zegt hij. Kunnen wij met elkaar verder gaan. Anders is deze relatie gedoemd te mislukken. Dat kan niet anders. Prachtige woorden van deze man. En daarom zeg ik. Het is van belang. Vooral voor degene die getrouwd zijn. Ook degene die op het punt staan om te trouwen. Om van tijd tot tijd een blik te werpen op het gezinsleven van de profeet. Deze man die belast was met de grootste taak die jij maar kan voorstellen. De taak van het overbrengen, van de laatste boodschap. Maar toch was deze taak geen reden voor hem om geen aandacht te geven aan zijn familie. En daarom zeg ik het is van belang om naar deze man te kijken en van hem te leren. Zijn leven is voor ons een voorbeeld. Alles wat hij doet is voor ons een voorbeeld. Alles wat hij onderneemt is voor ons een voorbeeld. Laten wij kijken naar een aantal voorbeelden. En ik wil tegelijkertijd van jullie dat jullie een vergelijking proberen te maken. Tussen zijn manier van aanpak en jullie manier van aanpak. Allereerst, ik ben begonnen door te zeggen, stel je voor, je vrouw vraagt van jou om haar te helpen in het huishouden. Ze zegt tegen jou, Foulain, luister kun je mij helpen met het stofzuigen? afwas, of andere zaken, hoe zouden wij reageren? De meeste mensen zullen zich gekrenkt voelen in hun mannelijkheid. Ik, ik, als man zijnde stofzuigen, ik de afwas doen, we zouden ons gekrenkt voelen in onze waardigheid, in onze mannelijkheid. Maar waarom? Dat is niet nodig. Want Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, is er iemand te bedenken die meer mannelijkheid bezat dan Mohammed? Natuurlijk niet. En toch was hij niet vies voor dit soort zaken. Nee. Hij zag het natuurlijk als een eer om zijn familie ten dienste te zijn. In een overlevering van Bukhari zegt al-Aswad radiyallahu anhu. Ik vroeg Aisha, Van wat deed de profeet als hij thuis was? Waar hield hij zich mee bezig? Toen zei ze, hij was in dienst van zijn familie. In een andere overlevering zei ze. Hij naaide zijn eigen kleren. Als zijn kleren kapot gingen, als zijn schoenen kapot gingen, dan was hij degene die dat maakte. En ze zei verder, hij deed datgene wat de mannen van zijn tijd ook deden in hun huizen. Met andere woorden, dat was heel gewoon. Dat de man meehielp in het huishouden, in die tijd. Een andere zaak die ik heb aangehaald, is dat de profeet nooit, maar dan ook nooit, het kwaad vergold met het kwaad. En zelfs als zijn vrouwen hem onrecht aandeden. zelfs als zijn vrouwen iets deden. wat natuurlijk als kwaad kan worden bestempeld. toch had hij de gewoonte. om dat met het goede te vergelden. Zo was zijn zondag. om een voorbeeld te noemen. Omar radiyallahu anhu. zijn mooie overlevering. in Bukhari staat. en ook in Sahih Muslim. Hij zegt: Wij verzamelen in Quraysh. Wij vonden altijd van onze vrouwen. met andere woorden. ...waar konden onze vrouwen makkelijk onder de duim houden. Geen probleem. Maar toen wij emigreerden naar Medina, naar Ansar... ...tot onze grote verbazing ontdekten wij... ...dat het daar andersom was. Dat Ansar juist... ...degene waren... ...van wie de vrouwen vonden. Dus de vrouwen hadden eigenlijk hun mannen daar... ...onder de duim. Dus onze vrouwen zegt er, maar begonnen van hun vrouwen te leren. En op een dag... ...ik schreeuwde tegen mijn vrouw... ...maar tot mijn grote verbazing... ...riep zij iets terug... En Omar, die kon dat natuurlijk niet behappen. Die zei tegen, wat doe je nou? Als ik schreeuw, moet jij niks terug zeggen. <laughs> Ze zei, hoezo niet? Zelfs de profeet krijgt weerwoord van zijn eigen vrouwen. Zelfs de profeet, zijn vrouwen roepen iets terug. En het komt zelfs wel eens voor, dat zijn vrouwen hem de hele dag negeren. Subhanallah. Dus niet met hem praten, met de profeet. Mohammed, die in contact stond met zijn heer. De openbaring is neergedaald op zijn hart. De man die ons uit de duisternissen van Shik heeft gehaald naar het noord, naar het licht van het imam. En toch werd hij soms door zijn eigen vrouw genegeerd de hele dag. En daarom wil ik tegen de meesten zeggen, wat geeft jou het recht? Om te denken dat je de enige bent die iets mag zeggen en iets mag roepen. Waarom mag je vrouw niks terug zeggen? En vooral als je haar onrecht aandoet. We hebben verhalen gehoord van mannen die hun vrouw van iets beschuldigen. Betichten. En dan nog mag ze van hem niks terugzeggen. Dat kan natuurlijk niet. Een andere zaak die eigenlijk niet mag gebeuren binnen een moslimfamilie. En spijtig genoeg krijgen wij nog steeds te horen dat het wel gebeurt. Dat is namelijk het oplossen van problemen middels slaan. Middels geweld. Fysieke geweld. Dat mag niet. Dat is absoluut niet toegestaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals hij is vertelt, hij heeft nog nooit iemand geslagen. Natuurlijk met uitzondering van de gewapende strijd. Dat is logisch. Maar buiten de gewapende strijd heeft hij nog nooit iemand geslagen. Ze zegt geen vrouw en geen bediende. Nooit sallallahu alayhi wa sallam. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, vertelt ons zelfs dat een man die zijn vrouw slaat, een man is met grote gebreken. En hij waarschuwt een vrouw om in het huwelijk te treden met zo'n man. Zo vertelt Fatima Toukais. In de overlevering, Sahih, zij zegt, ik kan naar de profeet. Met de mededeling dat twee mannen zich hebben aangeboden. Ze willen met mij trouwen. Abu Jem en Muawiyah. Twee vooraanstaande metgezellen Niks op tegen. Maar het gaat nu om het huwelijk hier. Wat zei hij tegen haar? Hij zei, wat betreft Abu Jem, het is een man die alles oplost met slaan. Het is een man, zelfs. hij heeft gezegd in de overlevering, zijn stok draagt hij altijd bij zich. Hij doet hem nood af van zijn schouder, zei hij. Abou dus daar heb je niks aan. Muawiyah, zei hij, is een armoezijer. Dus die kan jou niet onderhouden. Ik raad je aan om te trouwen met Hussama Kijk, zo Kijk subhanallah het advies van de profeet. Hij heeft het goede voor met deze vrouw. Trouw met Hussama, waarom? Hussama slaat niet. En ten tweede, hij heeft voldoende geld om jou te onderhouden. En daarom zeg ik tegen ieder, want ik hoor heel veel verhalen. Van mannen die hun vrouwen slaan. Ik wil tegen diegene slechts het volgende zeggen. Stel je voor, jouw dochter trouwt met iemand. Jouw zus trouwt met iemand. En die slaat haar bont en blauw. Wat zul je daarvan vinden? Je zult het niet eens toestaan dat hij haar aanraakt met één vinger. Waarom sta je dan jezelf toe om je vrouw in elkaar te slaan? Beste mensen, wij zijn een beschaafde bevolking, werkelijk. Wij zijn degene die beschaving hebben uitgevonden. Dat mogen wij gerust zeggen. Wij zijn degene die met het grootste, met het grootste wonder zijn gekomen. Namelijk de islam. Wij zijn degene die met het grootste gedrag, met het meest verheven gedrag zijn gekomen. Dat moeten wij ook tonen, En vooral in de omgang met elkaar. In de omgang met onze vrouw. Als laatste heb ik gezegd: wil jij de liefde van je vrouw voor je winnen? En deze keer natuurlijk heb ik voornamelijk ten voordele van de vrouw gesproken. Maar er komt nog een preek, dan spreken ten voordele van de man. Niet gerust te maken. Maar wil je de liefde van je vrouw winnen, dat is een hele simpele manier, werkelijk. En dat is dat je van tijd tot tijd haar waardeert. Haar kookkunsten bijvoorbeeld waardeert. Haar geloof waardeert. Haar kennis waardeert. Dat vinden vrouwen fijn. En kijk maar naar de profeet. Toen hij zijn keer tegen hem zei, ja, Rasulallah, als ik jou hoor praten over Khadija, dan lijkt het alsof er geen vrouw te vinden is op de wereld behalve Khadija. Zo lovend sprak hij over Khadija. Maar wat gaf hij als antwoord? Dan begon hij gelijk alle mooie dingen, alle voordelen van Khadija op te noemen. Op dat moment. Hij zei, ze was zo, ze heeft me gesteund, ze heeft me bijgestaan. En al mijn kinderen zijn van haar afkomstig natuurlijk. Hè? En noem het maar op. Hij vergat nooit wat zij voor hem heeft betekend. Vooral in het beginperiode van deel. Toen iedereen hem in de steek liet, was zij degene die hem heeft bijgestaan. Ik wil het hierbij laten, inshallah. Ik hoop werkelijk dat wij hieruit lering trekken en dat wij inshallah hierdoor onze gezinsleven zullen verbeteren, onze gezinssituatie zullen verbeteren, maar dat hebben wij hard nodig. Zoals ik de vorige keer heb aangegeven, het gezin is de eerste stap naar een prachtige samenleving, naar een mooie gemeenschap. Als het niet goed gesteld is binnen het gezin, dan kunnen wij het vergeten. Dat was subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.